So let's drop one now, let's drop the Ik denk dat de kick van het hekken is het doordringen, Niet alleen het fysiek doordringen in systemen, in, in, um, in computersystemen die, die aan de andere kant van de wereld staan, maar het doordringen in een wereldje. In de zestiger jaren had je Lee Felsenstein, dat is een, uh, een hacker uit San Francisco, en die hield zich bezig met het construeren van computers uit onderdelen van oude computers. Hij had een tijdje meegelopen in die, in die high tech rage van, we maken steeds mooiere, nieuwere dingen. En had toen gezien van, van wacht eens even, dat die high-tech-cultuur heeft al voldoende afval geproduceerd om nieuwe computers uit te bouwen. En dat boeide hem zo, dat hij zich gewoon bezig ging houden met, met de homebrew-idealen. De homebrew-idealen, dat is het, het zelf bouwen van computers uit, uit, uit niets. De macht om voor een paar honderd dollar door te dringen in een wereld waar verder alleen maar grote universiteiten en hele rijke bedrijven zich mee bezig konden houden. En dat machtsgevoel, als je het zo, zo wilt noemen, het gevoel om door te dringen in zo'n wereld die, die niet voor je bedoeld is, ik denk dat dat aan, aan, aan alle hekken ten grondslag ligt. En... Ja, hetzelfde zie je dus nu met, met, met het doordringen in systemen, het, het datareizen, als je, als je het zo wil noemen. Het, het, uh, je belt met een computer die je misschien zelf in elkaar gezet hebt of die een paar honderd gulden heeft gekost. En een modem van, van, van ook een paar honderd gulden of, of wat je ergens op de kop hebt getikt bij een, bij een bedrijf of zo. Bel je naar een, een, een universiteit in de buurt of een andere grote instelling in de buurt waar je iemand kent of waar je een, een, een wachtwoord hebt. En vanaf dat moment zit je op het net, quote-unquote. En dan kun, je dus, dan kun je dus gewoon verder. Je kunt, um, ik noem maar wat, je, je verbindt je door met, met de universiteit hier in Amsterdam, SARA, het Stichting Academisch Rekencentrum hier in Amsterdam. Uh, en je vertelt, je vertelt die SARA-computer van, verbind mij met een computer ergens in Duitsland. Een chat systeem waar je dus met meerdere mensen met elkaar kunt praten. Nou, dan zit je daar op zo'n systeem en dan geef je een bepaald commando. En je kunt altijd een lijstje opvragen met commando's. Dus je geeft een bepaald commando en dan krijg je een lijstje met mensen die er op dat moment zijn ingelogd. De pseudoniemen die zij hebben opgegeven. Je stelt ook even zelf een pseudoniem in, zodat mensen jou kunnen herkennen als ze daar toevallig op zitten. En dan denk je van, hé, hey, die ken ik. Nou, dan begin je eens een gesprekje met hem over het toetsenbord en dan... Uh, ja, dan kijk je eens wat er zoal gebeurt. Of hij nog leuke nieuwe computers heeft. Of leuke chatsystemen ergens anders op de wereld. En uh, dan ga je weer verder. Dan, dan, zo kun je dus de hele wereld af. Van, van Duitsland, Amerika, Zuid-Afrika, Frankrijk. Uh, de hele wereld door. Je kunt, je kunt mensen ontmoeten op systemen. Dat, dat zijn dus twee aparte lagen. Je hebt de, de systemen zelf. En, en de techniek die daarachter zit. Maar soms heb je ook gewoon dat je iemand alleen maar... ...kent omdat je toevallig weet dat hij dezelfde hobby's heeft of zo. Dezelfde andere hobby's behalve computers. Het, dat zijn dus echt twee lagen. En Bij allebei kun je je een voorstelling maken. Je kunt je een voorstelling maken van het netwerk waar je op zit... ...van de computers waar je overheen reist... Uh, je kunt je voorstellingen maken van grote zalen vol computers, satellieten, kleinere computernetwerken, hoe dat in verbinding ligt. En je kunt je ook weer voorstellingen maken van de mensen en de, de omgeving waarin die mensen zitten. Je kunt je voorstellingen maken van een Italiaanse student uh, die in een terminalzaal ergens in, in Milaan uh, zit. Want Italiaanse studenten hebben allemaal gratis toegang tot het datanet. Tenminste, dat is de enige conclusie die ik kan trekken. Als dus je ziet hoeveel Italianen er rondhangen op al dat soort systemen. Dus je kunt je een voorstelling maken bij die Italiaan en de terminalzaal waarin hij zit of de, de, het huis waarin hij zit. En je kunt je ook weer een voorstelling maken bij het netwerk wat daar weer achter zit. En dat, dat op zich is een hele kick. heb je natuurlijk ook nog de wereld van de bulletinboards. Bulletinboards zijn systemen waarop je berichten met elkaar kunt uitwisselen, waarop je um, de, waarop je berichten voor mensen kunt achterlaten, ook als ze niet op dat moment online zijn. En dat je ze dus, die mensen komen online en krijgen een berichtje van er is post voor u. Een soort elektronische brievenbus dus. Maar je kunt ook openbare berichten achterlaten van jongens, wie heeft er een modem van dat en dat model te kopen? Of god weet wat allemaal, je kunt... Uh, ja, dat zijn dan de computerberichten die je kunt achterlaten. Je kunt ook, ook berichten over andere hobby's of andere dingen achterlaten. Het zijn hele algemene systemen. In begin tachtige jaren, 81, 82, is dan het eerste bulletinboard gekomen in Nederland. En nu staan er gewoon hele bergen. Echt voor de meest idiote belangengroepen en, en, en interessegroepen zijn er bulletinboards. Dus er zijn bulletinboards voor astrologie en, en voor de meest obscure onderwerpen is wel een, is wel een bbs een bulletin board system. Um, Je hebt het VIDOnet, dat is een heel netwerk van bulletin boards wat onderling berichten uit kan wisselen. Als ik dus een uh, iemand's nummer weet van zijn VIDOnet, van zijn, zijn ik noem maar iemand die ik ken, Pietje Pietersen op node 280-14, dat is dan het netwerknummer en het uh, nummer van zijn punt, dan stuur ik een berichtje aan 280-14, Piet Pietersen. ...en dan komt dat bericht bij hem aan. Ook al zit ik zelf op een FidoNet-node, uh, een, een knooppunt, in, aan de andere kant van het land. Dus dat iedereen dus tegen lokaal tarief berichtjes kan posten... ...en dat netwerk als het ware functioneert als één gigantische pool van, van berichten. Dat netwerk is ook intelligent. Het zoekt zelf uit waar, hoe jouw bericht het best gerouteerd kan worden... ...en waar de grootste verkeersstromen zitten s'nachts en zo. Want hoe groter de verkeersstroom, hoe lager de kosten per bericht... Dus dat wordt dan helemaal voor je uitgezocht en dat, daar hoef je verder helemaal niets aan te doen. En er zijn zelfs dus bulletinboards die aan meerdere van dat soort netwerken hangen. Zo heb je NEAPS in Amsterdam, dat is dan het grootste bulletinboard van, van Europa, geloof ik zelfs. En daar hangen 16 telefoonlijnen aan en als je op een van die lijnen inlogt, dan kun je een videobericht versturen, maar ook een UUCP bericht. Dat is dan een meer wetenschappelijk netwerk. Dat zijn ook geen echte bulletinboards, dat zijn meer algemene computers waarop ook geprogrammeerd kan worden en, en allerlei andere dingen. Dat is namelijk het basiskenmerk van een bulletinbord, dat je er niet kunt programmeren. Het is wel specifiek voor berichtenverkeer. En ja, zo langzamerhand moet je al een beetje een netwerkexpert zijn om nog te weten wat de snelste en slimste en goedkoopste manier is om je berichtje van A naar B te krijgen. En dat wordt alleen nog maar erger hoor, de komende jaren. Dat, uh, dat vind ik erg jammer, want, want netwerken zouden veel beter in elkaar kunnen zitten. Ah, dat is een discussie op zich hoor, de, de structuur van netwerken, de structuur van hoe zou je een netwerk in elkaar zetten. En daar komen allerlei hele maatschappelijke ideeën als streef je naar centralisatie, streef je naar decentralisatie. Een netwerk is in principe gedecentraliseerd. Maar je hebt mensen die zeggen van dat moet je niet te ver doorvoeren, je moet alleen een aantal decentrale knooppunten opzetten en dan van daaraf, uh, ...gewoon iedereen op zo'n knooppunt in laten loggen. Je hebt ook mensen die zeggen, nee laat iedereen maar een knooppunt in huis hebben. Zet iedereen zijn pc'tje op tafel met een modem eraan... ...en laat dat pc'tje maar uitmaken waar die berichten heen moeten... ...en wat de baas interessant vindt. Laat de baas maar een lading trefwoorden instellen... ...en dat pc'tje regelt alles zelf... ...en de baas zit er niet eens bij als het modem aanstaat, bij wijze van spreken. En, maar er zijn ook mensen die beweren, dan wordt het een chaos als je dat doet... En zo is het dus een hele, de structuur van een netwerk is niet zoiets als de structuur van een administratieprogramma. Er zitten hele filosofieën achter wat het beste zou zijn. Er is niet een objectief beste oplossing voor. En dat maakt het heel gecompliceerd, omdat er dus allerlei netwerken zijn die volgens verschillende filosofieën zijn opgezet. En wil je een bericht gunstig verzenden, dan is het soms nodig om van het een op het andere netwerk te komen. En dan moet je je dus rap kunnen aanpassen aan verschillende filosofieën die achter die netwerken liggen. En, en dat geeft het iets heel, uh, iets heel vreemds. De meeste mensen die op bulletinboards die, die bulletin zitten of die van netwerken gebruik maken, zijn zich helemaal niet bewust hoor, van die mogelijkheden en van die filosofieën die daarachter zitten. Die zien dat gewoon zoals gewone mensen een telefoon zien. Maar ook het telefoonnet is, is opgezet volgens filosofieën, volgens principes. Het telefoonnet is opgezet volgens het principe van we zetten centrale knooppunten neer, districtcentrales, internationale centrales. Alleen dat is voor de mensen doordat ze ermee werken en er lang genoeg mee werken, voorkomen we transparant geworden. Vroeger was dat nog niet transparant, toen je de dorpsoperator met een klinkeltje aan opbelde en zegt van ik wil spreken met die en die in die en die stad. Toen was dat nog geen transparant, geen transparant geheel. Mensen konden nog zien wat er gebeurde. Nu denk je er niet meer bij na wat er gebeurt als je, als je een netnummer draait en daarna een abonnee-nummer. En netwerken zijn nog in het stadium waarbij mensen daar wel bij na moeten denken. Waarbij mensen nog gedwongen zijn om na te denken over hoe je van het ene punt naar het andere komt. De intelligentie zit nog niet allemaal in het net. En dat, is op zich dat, dat maakt het dus nog heel spannend voor mensen die willen meedenken en willen meebeslissen over hoe dat net eruit gaat zien. En het leuke van computernetten is dus dat de structuur ervan veel meer bepaald wordt door de mensen die er gebruik van maken dan, dan iets als een telefoonnet. Een telefoonnet, daarvan wordt de structuur bepaald door de PTT, die gewoon een keurige hiërarchische structuur heeft en that's zit. punt uit. De directeur-generaal beslist en als die er niet uitkomt, dan wordt hij eruit geschopt en dan komt er een nieuwe. En het leuke is dat computernetten per definitie door de eigenaars van die computers gemaakt worden. Het is als een soort telefoonnet waarvan elke telefooncentrale een andere eigenaar heeft. Dan zou het ook ineens een hele andere klus worden om daar een telefoonnet van te maken. En het, hetzelfde is, is dus, heb je dus met computernetten. Dat als, als iedereen zijn eigen pc'tje op tafel heeft staan en zelf beslist in welke netwerken die wel en niet zitten... en hoe, met wie die wel en niet wil praten en wat die wel en niet wil lezen en zien... dan krijg je dus dat het netwerk zichzelf vormt. De structuur ontstaat als het ware automatisch, uit chaos... Ook daar zitten we hele interessante filosofieën en ideeën achter. Uh, dat, dat geeft netwerken iets, iets unieks, iets, iets waar je echt kwijt in kunt raken. Als, uh, ik ken mensen die daar echt kwijt in zijn geraakt, die daar echt uh, op door zijn gedraaid, op het idee van netwerken, uh, bericht van A naar B, uh, al, al die filosofieën die daarachter zitten en, en die ideeën die gewoon er niet meer aan toe kwamen om hun dagelijkse boodschappen te doen, bij wijze van spreken, die gewoon... Uh, die gewoon doodrijden. Ja, dat is vreemd. eigenlijke computerkraken zelf, het, het binnendringen in systemen waar je in principe niet thuis hoort, of je daar wel of niet thuis hoort, dat is een heel ander onderwerp, maar het, het binnendringen in zo'n systeem, dat is misschien niet eens, niet eens een spannend onderwerp. Dat is, de meeste hackers vinden het wel spannend om binnen te dringen in systemen, maar interesseren zich vaak niet eens voor de informatie die erin zit. En de, de mate waarin zo'n systeem gevoelig ligt bij, bij pers en publiek en overheid en god weet wie allemaal. En ik denk dat als je langer met een hacker praat, dat hij vanzelf toegeeft dat, dat het hem helemaal niet interesseert wat voor systeem het is, dat het hem interesseert in wat voor netwerken dat systeem heeft en met wat voor hangt en in wat voor sy met wat voor systemen dat contact heeft. Dat is veel belangrijker dan, dan of het een defensiecomputer is of een computer van een bekende instelling. En in het begin kijk je daar natuurlijk zelf ook nog wel even op, maar als je ziet dat dat toch een redelijk open wereldje is en dat het... ...vaak door de buitenwereld veel sterker wordt opgenomen dan dat het werkelijk is. Als je een computer kraakt bij een, bij een, uh, een, onderzoek wat, een, een instituut wat kernonderzoek doet... ...dan staat de hele wereld op zijn kop. Dan krijg je, als, als je dat bekend zou maken, nou, dan, dan, liep, dan liepen gelijk 400 journalisten je deur plat van, uh, ha, kernonderzoek zie je wel, het is niet veilig en god weet wat. Terwijl dat een computersysteem kan zijn wat die wetenschappers notabene gebruiken om contact te houden met de buitenwereld. Waarop ze niets anders doen dan wat de universiteit erop doet. Namelijk gewoon zorgen dat ze contact hebben met, uh, met natuurkundefaculteiten van allerlei universiteiten en zo. Een systeem waar helemaal niets geheims op staat en waar niets, uh, te, waar niets te beleven is. En... Um, nou, als je dat bekend zou maken, als je dat hier in Nederland... als, als ik, Het, het NIKHEF, het Nederlands Instituut voor Kern- en Hoge Energiefysica... heeft een aantal hele grote systemen tamelijk openstaan. Nou, als, als ik behoefte heb aan een krantenrel, dan maak ik zo'n hek bekend. Ik heb geen, momenteel geen behoefte aan een krantenrel, maar... Als, als je zeker wil weten dat het hele Nederlandse publiek op zijn achterste benen staat... en dat je in het journaal komt, en god weet hoeveel journalisten over de vloer... dan maak je dat bekend, dan... Dat breekt de pleuris los. Voor een compleet open systeem, wat open hoort te zijn. En dan, dan krijg je de, de, de directeur in het nieuws. En die murmelt dan eerst nog even dat het een open systeem was. En dat het open had moeten zijn, de hele tijd al. En die wordt dan compleet verguist. Iedereen valt over de arme vent heen. Van, uh, uh, hoe durft u een uh, systeem open te laten staan? Systeembeveiliging, uh, kerngeheimen. De man murmelt nog even dat er geen geheimen in zitten. Maar dat wordt afgedaan als een slap smoesje. En vervolgens is het hele Nederlandse volk verontwaardigd dat computers niet beveiligd zijn. Kijk, dat is, dat is hier. Dat is, dat is volkomen belachelijk. Daarmee bereik je namelijk een situatie waarin computers, ook helemaal open computers, niet meer open kunnen zijn. Waarin directeuren van instituten zeggen van jongens, in godsnaam sluit het dan maar af. Zorg dan maar dat je geen informatie meer van buiten krijgt en dat die informatiestroom dicht gaat, want anders komen we morgen op het, op het half, half zes journaal in een uitgebreid gesprek. Kijk, dat is niet de situatie waar, waar hackers naar streven, dat is ook niet de situatie waar wetenschappers naar streven, dat is de situatie waar alleen de pers naar streeft. Dat is een situatie die journalisten graag zouden zien, namelijk dat ze van elke, elk beetje uh, alternatief modem verkeer, om het maar even zo te noemen, om daar gelijk een grote hijsaar rond te schoppen, om daar een rel van te maken. En ja, is in, in andere landen is dat misschien nog erger. In Duitsland, de Chaos Computer Club, die is min of meer opgezet door de pers. Er zitten binnen de Chaos Computer Club zijn wel hele geschikte mensen aan het werken en er gebeuren wel hele goede dingen. Alleen de basisopzet van de Chaos Computer Club is gewoon geweest: van we gaan opschudding veroorzaken rond slecht beveiligde computers. Die hele NASA-hack, het kraken van, vele van, van een hele lading computers die allemaal dezelfde beveiligingsfout hebben. Dat heeft een gigantische opschudding veroorzaakt in een aantal gevallen terecht. Maar in de andere 99% gewoon opschudding om niets. Alleen maar opschudding om het feit van wij kunnen erin. Maar niet om het feit van we hadden er niet in mogen komen. Dat zeggen ze er dan zelf nog wel bij. Alleen de pers pakt dat niet zo op. En dat weten ze zelf ook heel goed. Dus dat is dan een klein beetje weer mijn kritiek daarop. Op dat hele gebeuren daar in Duitsland. Dan moet ik daar ook niet te makkelijk in zijn. Want de Duitse overheid heeft een, er een handje van om alles wat, wat ze niet begrijpen... en wat ze toch niet prettig vinden om dat in, in de gevangenis te gooien. En daar moet je dus een beetje op vooruit spelen. Je moet in Duitsland als, als alternatieve groep, als actiegroep... moet je gebruik maken van de pers. Van, van alle mogelijkheden die je hebt om, om ook de ideeën erachter uh, duidelijk te maken. Als je dat namelijk niet doet, beland je binnen de kortste keer in de gevangenis. En dat is een situatie die wij hier niet hebben. Als de Nederlandse overheid iets niet snapt, wat met computerkraken duidelijk het geval is en dat is voor het jaar 2000 niet anders. Als de Nederlandse overheid iets niet snapt, dan gaat ze in een hoekje zitten en dan doet ze alsof ze bezig is het te gaan snappen. Als de Duitse overheid iets niet snapt, dan gaan ze in een hoekje zitten, dan grommelen ze even twee maanden en dan pakken ze de hele hap op en gooien ze het in de gevangenis en zeggen ze, pats, pats, pats, dat was dat. En kijk... Door dat mentaliteitsverschil, een subtiel verschilletje, krijg je natuurlijk ook hele andere bewegingen, hele andere tegenbewegingen. En dat is, dat is met, met kraakbewegingen en andere alternatieve bewegingen precies zo. Dat, dat, die tegenstelling zie je overal. En ja, in Nederland hebben we dat een beetje kunnen we dat een beetje zelf in de hand houden als hackers zijnde. Een beetje zelf in de hand houden wat je doet met publiciteit... en of je sowieso iets belangrijk vindt. Maar ik vind nog wel eens dat, dat journalisten te veel bij, bij hackers aankomen... of bij de hackwereld aankomen van produceer eens even een hack. Ja, maar jongens, dat is toch niet gevoelig? Wat moeten we daarmee? En ik bedoel, je kunt zoals, als hackers moeilijk aan het, aan het verstand praten... Dat, ...dat het daar niet om gaat. Dat het er niet om gaat dat het een... ...een grote wereldwijd schokkende uh, affaire is. Het, het gaat erom waar je mee bezig bent. Hackers zoeken de pers ook niet op. De pers zoeken hackers op. En ik denk dat... dat Zeker de wat, wat jongere generatie hackers zich daar heel erg door laten, door laten afschrikken, door laten imponeren, door, door laten van oh ik ben dus kennelijk niet belangrijk genoeg bezig en dan maar als de Sodomieter met een minderwaardigheidscomplex op zoek gaan naar computers die wel belangrijk genoeg zijn voor de grote meneer journalist. Ik denk dat dat een stadium is wat veel hackers hebben doorgemaakt, ik ook. En dat is heel gevaarlijk, ik denk dat het tijd is dat daar een eind aan komt.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 I knew some guys were shooting pool And I heard the sound of acapella grooves, yeah Singing late in the evening And all the girls out on the stoops, yeah Then I learned to play some lead guitar I was underage in this funky bar And I stepped outside and smoked myself a J Virussen zijn de ultieme uitdaging voor de programmeur. Computervirussen moeten het kunnen redden zonder programmeur. Ze kunnen niet worden bijgeschreven, ze kunnen niet worden bijgeschaafd. Uh, gebruikers kunnen er niet mee terugkomen van uh, er zit nog iets fout daar en daar. Als ze het toch doen is er iets mis. Uh, virussen zijn zelfstandige stukjes code, zelfstandige stukjes programma's. Ze moeten het... Ze moeten een hele hoop zelf kunnen doen. Je hebt een heel weinig ruimte in een virus. Het mag niet opvallen, dus het mag weinig plaats innemen. Vier, vijfhonderd bytes. En daarin moet je zo'n virus precies vertellen wat het moet doen. Je moet het leren zichzelf te vermenigvuldigen. Je moet het leren zichzelf vast te knopen aan andere programma's. Je moet het leren niet op te vallen. Je moet het leren... Um... Wat moet een virus nog meer kunnen? Uh, het moet nog iets leuks doen... Tenminste, als je, als, je, als je een virus schrijft wat ook op een gegeven moment op moet vallen... Uh, ...bijvoorbeeld een, een tijdbomvirus wat op 1 april 1990 op je scherm geeft van... ...haha, het is 1 april en nu formateer ik je harddisk, tonke, tonken, tonken, tonken. Dat, ...dat is een leuk virus. Ik, vind het zelf, ik zou het minder leuk vinden als het mij overkwam... ...en ik kan me ook voorstellen dat mensen daar ethische bezwaren tegen hebben. Maar om te programmeren is het een leuk virus... En dat is ook puur de betekenis van het woord leuk in dit geval. Het is niet leuk om iemands harddisk kapot te maken. Het is leuk om te bedenken en te schrijven. Je kunt je ook een virus indenken wat op 1 april 1990 alleen maar een boodschap op het scherm geeft en verder niks doet. Dat is uh, wel vriendelijker, ludieker, maar minder leuk. Omdat, het, omdat je jezelf niet kunt voorstellen wat voor schade het virus heeft aangericht. Maar goed, dat is dan weer mijn perverse geest. Um, dan, dan heb je nog virussen die dus uh, bijvoorbeeld alleen maar de computers stilleggen en dus wel erg lastig zijn. Vooral omdat je ze niet meer kunt verwijderen, omdat je je hele harddisk, je hele gegevensverzameling moet gaan onderzoeken op besmette programma's. En als je twee programma's van hun besmetting hebt ontdaan, dan worden ze weer besmetten. waar je bezig bent het derde programma ervan te ontdoen. Dus... Als je eenmaal een, een virus op een, op een harddisk of in een lading programma's of nog erger op een lading floppy's hebt zit, zitten, dan ben je behoorlijk de sigaar. Dat is, uh, ik heb het zelf één keer meegemaakt, dat is behoorlijk lastig. En ja, toch het idee dat je andere mensen overlast bezorgt, mij boeit het niet bijzonder. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat dat een kick is. Dat het een kick is dat je ook weer met, met heel weinig middelen een, een, een wereldje lam kunt leggen. Kijk, en als dat een, een, een wereldje is van mensen die bijvoorbeeld het programma WordPerfect gebruiken, de meest gruwelijk geschreven slechte tekstverwerker die er bestaat, wordt werkelijk alleen maar gebruikt door stropdassen en mensen die het nog niet begrepen hebben. Als je zo'n tekstverwerker daarmee lam zou kunnen leggen, zou ik daar persoonlijk niet verschrikkelijk mee zitten. Het is moreel nog wel verkeerd, omdat je ook teksten wegmaakt van mensen die het nog niet begrepen hebben, dat het geen goede tekstverwerker is. Maar goed, ik bedoel, daar zou ik niet gruwelijk mee zitten. Dus er, zit, er zitten allerlei ethische en morele kanten aan. Maar virus is vooral technisch spannend. Het is, het is een enorme uitdaging om te maken. Om, om, je moet een machine waarop dat virus draait wel zo goed kennen. Je, moet, je kunt een virus niet schrijven als je niet volkomen thuis bent op de machine waarop het draait. En dat is met alle andere programma's wel zo. Als ik programmeer in een hogere programmeertaal, of zelfs in een programmeertaal als C, kan ik het op elke machine laten draaien. Ik hoef hem maar met mijn me, me, me floppy aan te komen, te compileren en het draait op een andere machine. Dat is tegenwoordig uh, allemaal tamelijk goed geregeld. Maar met een virus is het enige stuk programma waarvoor je nog die ouderwetse bitjes en bytes kennis nodig had. Kijk, die gaat eruit, hè, die bits en bytes kennis. De mensen worden steeds, zijn steeds meer geneigd om in hogere talen te programmeren. Waarom zou je sowieso nog in een echte programmeertaal programmeren? Je pakt gewoon db3 of db4 erbij en je ramt het allemaal in, in, in compleet belachelijke statements als uh, uh, change case all. Uh. Dat zijn dingen die zijn wel leuk om in te programmeren. Ze zijn makkelijk als je grote gegevensbestanden hebt, maar het heeft niets meer met het werkelijke programmeerwerk te maken. Al is het maar omdat de programmeur absoluut geen minuut heeft wat die machine nou werkelijk aan het doen is. En zo, zo, komt die, zo komt die programmeerkennis op een steeds hoger niveau. De, de compiler, de programmeeromgeving neemt steeds meer van de programmeur over. Je moet de machine werkelijk van binnen kennen. Ja, er, zijn, er zijn prachtige virussen geschreven hoor. Er zijn... Uh, ja, er is een marihuana virus, dat is mijn persoonlijke favoriet... Dat is een virus wat niks anders doet dan je PC stilleggen en zeggen... ...this pc is stoned, legalize marijuana now. En dan gaat hij gewoon tien minuten niks zitten doen je pc. Dan kun je er ook niet bij, je kunt op je toetsenbord blijven gaan, maar er is absoluut niks meer aan te doen. Uh, zo zijn er voor pc's en huiscomputers nog veel meer virussen geschreven. Maar het probleem is een beetje dat ze op hetzelfde neerkomen. Ze kunnen niks echt, uh, echt leuks doen, ze kunnen hooguit een mededeling geven en dus hele goede huidige virussen zijn, of ze kunnen je harddisk formatteren, of allebei, als ze nog even na willen trappen. Maar ik bedoel, dat is niet werkelijk leuk. Dan heb je ook nog die virussen op grotere systemen, en daar heb je wel weer hele leuke dingen. Dat, dat Arpa Internet virus wat er een tijdje geleden was, dat louie grote, al die paniek omheen was, dat is eigenlijk helemaal niet bedoeld om als virusaanval uh, door het leven te gaan. Dat is ooit bedoeld om volledig een sluimerend leven te leiden op het net en eigen leven te leiden, veel minder snel te besmetten en dus veel minder snel op te, va te vallen en niks anders te doen dan proberen wachtwoorden te vinden voor allerlei computers door de hele wereld en die wachtwoorden door te sturen naar de maker van het virus. Dat is de werkelijke bedoeling van de ARPA internetworm, zoals dat virus officieel heet. Wat de wereld dus al die tijd heeft bezig gehouden. is een gemuteerde versie van het virus. Een versie die zich veel te snel verspreidde. en die daardoor veel te veel opviel. Als de, de werkelijke versie, de, de uiteindelijke versie van het virus verspreid was. dan was dat helemaal niet opgevallen. Dan had niemand daar iets van gemerkt. dan was er alleen iemand in Amerika geweest. die alle systemen in kon. Wat natuurlijk op zich ook weer een gigantische kick is. En zo. Veel virussen breken voortijdig uit. omdat mensen het niet kunnen laten om ze even uit te proberen. En dan blijkt dat ze toch beter waren dan, dan, ze, dan ze gedacht hadden. Ik ben er ook als de dood voor. Ik zal ik zo gauw zelf geen eigen virus schrijven. Maar dat, dat, is, dat is weer... Ten eerste omdat ik dus bang ben voor de, voor de gevolgen daarvan. Omdat ik gewoon zelf geen idee heb waar dat heen gaat. Ten tweede om, om, omdat ik gewoon... Ja, daar toch mijn, mijn eigen morele bedenkingen bij heb. Omdat ik niet weet wie ik besmet en wie dat treft en... en maar goed, ik bedoel, ik kan me wel voorstellen dat het een kick is om virussen te schrijven. Om virussen te verspreiden, denk ik, dat je een, ja, toch wel wat simpele kijk moet hebben op, op, op moreel en op andere dingen, op, op sociale eigenschappen. Ik denk, ik denk niet dat de echte hackers dat zouden doen.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 Je moves like God's not machine, machine makes me think about all of these extra moves I make all this herkey jerky motion and the bag of trips it takes to get me through my working day one trip de ethiek van krakers, van computerkrakers, van, van hackers in het algemeen. Politieke moraal. Het is ook niet iets wat van buitenaf is opgelegd. Je hoort wel eens mensen die dat denken, omdat het voor ons toch iets is wat uit Duitsland komt. Wij zien het politiek denken achter hekken uit Duitsland komen. De chaos Computerclub. Um uh, als je de hackerbibel, hun boeken erop naslaat, dan lees je constant weer dat ideaal van die democratische samenleving, het, uh, het ideaal van in elk huis een, en in elke bibliotheek een computer waarmee je in alle databanken kunt, stemmen per computer, uh, gewoon het hele ideaal wat daarachter zit. Voor ons is dat iets wat uit Duitsland komt en dus hebben we daar argwaan tegen. ...omdat wij zeggen het komt uit Duitsland... Uh, ...waar alles in, wat hackers betreft door de pers is geregeld... ...dus zal dit ook wel door de pers zijn opgedrongen. En ik denk niet dat dat nodig is... ...want die politieke moraal is, zit er al in vanaf de jaren zestig. Kijk, in de jaren zestig werden computers ontwikkeld op universiteiten. En op die universiteiten hingen mensen rond... ...die protesteerden tegen de Vietnamoorlog. In die tijd was dat niet iets wat wat buiten de computerwereld speelde. De computerwereld was gewoon een, een doorsnede van, van, van het normale universiteitenleven. Jonge wetenschappers. En er zaten dus hele ladingen wetenschappers tussen... die zodra ze de universiteit uitgingen, meeliepen in een, in een Vietnam-demonstratie. Dus er is altijd vanuit, dat, vanuit die hekwereld, vanuit die alternatieve computerbeweging... is er altijd een, een protestgeluid geweest. Er zijn altijd inwendig discussies geweest over uh, uh, wat is ethisch, wat is niet ethisch... Uh, is je computer een breekijzer? Dat is, dat is een discussie die nu ook weer erg in de belangstelling staat. Van, mag je de computer gebruiken als actiemiddel? Mag je de computer gebruiken om bijvoorbeeld een virus te stoppen in een, in een netwerk van Shell? Kijk, dat, dat, is, een, dat is een discussie. Daar, daar heeft in principe elke hacker het op het moment over op bulletin boards. En dat is, uh, daar zijn gewoon heel duidelijk ook twee partijen te zien hoor. Ik neig dan meer naar het standpunt van ja, natuurlijk mag dat. Maar je hebt ook mensen die daar, ja, die daar toch wat, wat conventioneler over denken. En die zeggen van ja, dat zijn netwerken van, van iemand anders. Kijk, ik heb geen respect voor techniek, ik heb geen respect voor netwerken. Als Shell zegt van ja, maar dat zijn onze computers, dan heb ik daar gewoon worst aan. Dat interesseert mij op zo'n moment niet. Computers, computernetwerken, informatie, ik zie dat niet als iets waar je, waar je eigenaar van zou kunnen zijn. Waar je. Je kunt misschien eigenaar zijn van het apparaat, maar niet van de informatie die erin zit, niet van, van, het, van de software, niet van, van het geheel van werkingen. Daar kun je geen eigenaar van zijn. Databanken, grote overheidsdatabanken, dat zijn verdomme overheidsdatabanken, die kosten zes gulden per minuut als je erin wil rondhangen. Als jij in het, in het parlementair archief wil rondhangen, dat kost je zes gulden per minuut. Nou, je zal er wel een gaatje in je hoofd hebben als je dat betaalt, het parlementair archief. Dat betekent dus dat ze een hele gemene tegenstelling hebben gecreëerd. Namelijk de tegenstelling Shell versus Milieugroep, bijvoorbeeld. De tegenstelling Shell kan dat wel betalen... en kan dus op een behoorlijke manier zoeken in een archief. En de Milieugroep moet naar de Koninklijke Bibliotheek... en moet daar in de boeken. Omdat ze de zes schulden per minuut niet kunnen betalen. En dat systeem is opgezet met belastinggeld. Wat Shell ontduikt door, door vestigingen in andere landen op te zetten. Kijk, op zo'n moment zeg ik... Zo so wat dat dat Shells computernetwerk is... ...en dat dat de informatie is van Shell... ...of dat dat de supercomputer is van Shell. Jammer, ja, helaas. Kijk, en ik, dat is dus een, een, een ethische tegenstelling. Want er zijn ook hele ladingen, hackers in Nederland... ...die zeggen van, ja, maar dat mag niet... ...en uh, daar weiger ik aan mee te doen, dat is strafbaar. Nou is het nog niet strafbaar, dat komt allemaal nog. Maar dat is dus een, heel, uh, een hele discussie. Tot voor een jaar geleden werd er helemaal niet... ...over dat soort dingen gesproken in Nederland... ...je hackte omdat je het leuk vond, punt uit. En er hing wel een groep mensen rond... ...en door hun natuur was dat wel een clubje anarchisten... ...en was dat dus wel een, een, een clubje weirdo's... ...maar er zaten gewoon mensen tussen die, die, die dat alleen maar voor de kick deden... ...en die daar helemaal geen politieke ideeën achter hadden... ...of geen maatschappelijke ideeën bij voelden. Maar nu dus, de overheid dreigt met regelgeving, de wet Franken... ...dat is een wet die het strafbaar stelt om in te breken in computers... En, ...en andere regelgeving en laatst die veroordeling van de man die een tijdbom had geplaatst... ...een software tijdbom bij zijn baas. Kijk, dat maakt dat, dat je als hacker moet gaan nadenken van... ...kan ik hiermee verder gaan? En het gevolg is dus geweest, nu al, dat, het, dat een hele hoop hackers ermee op zijn gehouden. Hebben gezegd van, ik doe niets wat strafbaar is. En een aantal andere hackers hebben gezegd van... ...hé, hey, hier zitten dus wel degelijk maatschappelijke consequenties aan waar ik mee bezig ben. Ik kies hier alleen al door het feit dat ik het doe... ...kies ik hier partij? Ik kies partij tegen, uh, tegen het grote bedrijfsleven, ik kies partij tegen de overheid. Kijk, en dat is een hele belangrijke stap die een hoop mensen daar hebben gemaakt. Tot voor kort was Nederland echt een, een, een, een blinde vlek, er werd niet nagedacht, er werd alleen gehackt. In Duitsland had je die hele politieke discussie, in Amerika heb je hem al gehad... Daar komt hij nu alweer op over virussen, maar daar, daar heb je hem over hekken in wezen al, al begin jaren tachtig gehad. Uh, in Frankrijk, met de aanhouding van Stefan Werneri, uh, CCC-lid, is er daarna ook een discussie losgebarst. En alleen in Nederland, gewoon omdat er nog geen regelgeving was, was er ook geen discussie. En dat is nu heel erg veranderd. De, het laatste jaar is de, is de hele hekwereld in Nederland... ...verpolitiek en Er zit veel meer politiek achter. Er zijn veel meer mensen bezig met ideeën en idealen. Allerlei mensen die je vroeger alleen maar kende... ...omdat ze bezig waren met Vax, VMS. ...die ken je nu ineens omdat ze bezig zijn... ...met een of ander blaadje... ...of omdat ze bezig zijn om, om, om zelf iets geks op te zetten... ...met, uh, met een radiostation. Het, het begint allemaal een beetje in elkaar te klikken. Wat het in het buitenland al lang gedaan, gedaan heeft... Dat, daar waren al veel langer contacten tussen, uh, tussen kleine linkse blaadjes, uh, radiostations, uh, groepjes losse anarchisten, kunstenaars en hackers. En dat hing er hier in Nederland nog bij. Dat, dat, is, dat is pas sinds een jaar is, zijn die contacten er gekomen. Zijn er meer mensen die, die, die groepen schuiven in elkaar over. En dat is heel interessant. Rond die basisgroep van, van computerenthousiasten en programmeurs en uh, de mensen die mafkezen die met computers aan de gang zijn, hangen, hangen ook een aantal andere groepen mensen rond, er hangen uh, mensen rond die bijvoorbeeld met sleutels bezig zijn, met sleutels en sloten. Dat lijkt op het eerste gezicht lijkt dat er helemaal niets mee te maken te hebben. Maar als je bedenkt dat in die begintijd op die universiteiten de computers achter gesloten deuren stonden, S'avonds ging de beheerder naar huis, of smiddags om vier uur al, en dan werd de deur gesloten. En die studenten konden in al die terminalzalen en alles, konden ze gewoon niet meer in. Nou, wat doe je op zo'n moment? Je gaat je eens verdiepen in hoe zo'n cilinderslotje in elkaar zit. Als je maar gek genoeg bent van die techniek, als je daar maar bij wil. Dat idee van open access, overal bij kunnen. Dat... En daar zijn vanzelf mensen zijn daarin gebleven, die zijn, daar, die zijn zich daar verder in gaan specialiseren, in hoe open ik een slot, een cilinderslot, een, uh, allerlei modellen sloten, hoe maak ik ze open. En in diezelfde lijn liggen ook de telefoonfreaks. Dat zijn, freak wordt dan geschreven met ph van phone, dat is dan een, uh, een eigenaardigheidje. Phonefreaks, dat zijn mensen die gewoon... Van vroeg af aan begonnen zij met zich te verdiepen in het telefoonsysteem. Tegenwoordig komt dat handig uit in de tijd van modems, dat er dat soort mensen zijn, omdat anders je hobby niet te betalen zou zijn. Als er geen mensen zouden zijn die met slimme trucjes het telefoneren wat goedkoper konden maken. Maar ja, het is gewoon begonnen als, als interesse voor een, voor een netwerk. In de tijd dat er nog nauwelijks computers waren, gewoon als interesse voor het Amerikaanse, want dat was het in dat geval, het Amerikaanse telefoonnet. Hoe werkt dat nou met die area codes, die gratis nummers? Wat gebeurt er nou werkelijk op netwerkniveau? Nou, en het verhaal gaat dus dat John Draper, alias Captain Crunch, ooit het, het fluitje van een pakje Crunchies. dat was dan een plastic fluitje wat je bij zeg maar cornflakes kreeg. als je dat de telefoon inblies op een interlokaal gesprek, dan was het gesprek dood. Nou, en dat. Intrigeerde hem zoveel dat hij daarmee is, is verder gegaan. En daar is een complete techniek uitgekomen van toontjes, van hoe bestuur ik het Amerikaanse telefoonnet. Hoe kom ik van area naar area, hoe uh, krijg ik allerlei operators, welke nummers kan ik het beste gebruiken om interlokaal op te bellen en zo. Daar is een hele cultuur uit voortgekomen, daar is niet een techniek uit voortgekomen, daar is een cultuur uit voortgekomen. Van mensen die daarmee bezig waren, mensen die dat, die dat schitterend vonden om te doen. Die John Draper komt trouwens 2, 3 en 4 augustus naar de Galactic Hacker Party in Amsterdam. Een soort groot hack-cultuurfeest in Paradiso. Uh, nou, die hele cultuur van telefoonfreaks, dat, dat is pas heel laat eigenlijk Amerika ontsnapt. Pas begin jaren 80 kwamen er in andere landen mensen achter dat ze ook met hun telefoonsysteem leuke dingen konden doen. In Duitsland heb je, heb je voorbeelden gehad. Hier in Nederland hebben we de Denemarkenhek gehad. Daar zijn we met een stel vrienden mee bezig geweest om via Denemarken uh, verder te bellen. Je belde een gratis nummer hier in Nederland, een 060-nummer, wat uitkwam in Denemarken. Daar zijn er een hele hoop van trouwens. Ook dat is weer een hobby van een paar mensen, om zoveel mogelijk gratis internationale gesprekken op die manier te krijgen. Maar dat kwam uit in Denemarken en dat liep via een centrale die je kon besturen binnen de spraakband. Een oude centrale die gewoon nog maar met zulke smalle lijnen werkte dat die volledig binnen de spraakband te besturen was. Nou die gaf je bepaalde stuursignalen en die vertelde je van dit gesprek is afgelopen. Oké, okay, zegt die centrale en hij legt zijn abonnee neer. Maar de 09 centrale aan onze kant weet nog van niks. Die denkt, oh, gesprek, ik hoor wat vreemde piepjes op de lijn, maar daar reageer ik niet op. Die centrale aan die kant gaat staan wachten op een nieuw gesprek. Nou je vertelt hem gewoon van dit is een nieuw gesprek. Nou, dan vraagt hij waarheen en dan zeg je nou, Amerika, dat en dat nummer, daar en daar. Dan krijg je dat gesprek, je wordt keurig doorverbonden. Terwijl mijn centrale, de 06-centrale en de 09-centrale niet beter weten dan dat dit een gratis gesprek is. Dus mijn centrale gaat rustig staan wachten tot, er, tot ik eindelijk eens iets ga doen wat, wat wel geld kost. Zo kun je dus uren bellen op, op, internationaal bellen op kosten van de PTT. En dat is, dat is, een tijdje is dat heel populair geweest, op de laatste deden honderden mensen dat, en had iedereen er computerprogrammaatjes voor om die piepjes te genereren. En, nou, sinds, sinds kort zijn er ook digitale centrales, nou, die zijn er al wat langer, maar sinds kort zijn er ook methodes om daar weer gebruik van te maken, om met, met die sterretjes en die hekjes en die touchtone toontjes die je maakt op die moderne telefoons, om daar allerlei leuke grapjes mee uit te halen. Want de, die moderne centrales zijn allemaal computers. Die gewoon in plaats van een toetsenbord een telefoon eraan hebben hangen. Maar verder is het een computer. Die kun je dus gewoon besturen. Kijk, die hebben allerlei grapjes al ingebouwd zitten. Grapjes die wij nog helemaal niet kennen. Zoals call redirect. Om je gesprek ergens anders uit te laten komen. Ik toets een combinatie en vanaf dat moment komen al mijn gesprekken in uh, Lutjebroek aan. Uh, call waiting. Ik zit te bellen met de ene persoon en de andere persoon krijgt in gesprek. En ik hoor een piepje en ik kan dan overschakelen naar die andere persoon. Eh... Uh, uh, ...gesprekken overschakelen als ze in gesprek zijn... Uh, ...al dat soort features, het blokkeren van allerlei soorten gesprekken... ...die gaan wij kennen, dat, dat komt in 1990, 1991 en 1992... ...gaan we in totaal zo'n twintig nieuwe, nieuwe features kennen op telefooncentrales. We gaan, in 1992 zien we de telefoon veel meer als een computer dan we hem nu zien. Dat, dat, dat zijn dingen die zijn al lang bekend wanneer dat wordt ingevoerd... En dat is op zich heel interessant natuurlijk, want daar zitten ook weer allerlei leuke mogelijkheden achter. Met die redirect bijvoorbeeld, die op een hoop centrales er al ingebouwd zit, niemand die het weet, kun je je telefoongesprekken laten uitkomen uh, vier plaatsen verderop of bij een, bij een, een, een hartstikke duur nummer, de partyline. En als je dat doet, als je je eigen telefoon daar laat uitkomen je belt vervolgens je eigen nummer, dan heb je dus tegen lokaal tarief de partyline. Allemaal van dat soort grappen. En in de toekomst wordt dat alleen nog maar erger. Je krijgt straks het ISDN, het digitale telefoonnet. Nou, niet alleen maar telefoonnet, telefoon, video, fax en computernet. Een, een, een soort integratie van, van alle bekende netwerken. Nou, dat, dat is gewoon een, een, een uitdaging voor elke hacker om daarmee te gaan spelen, want dat wordt, dat wordt zo lekker als een mandje. Dat kan je nu al zeggen. Dat ISDN-net heeft ook zijn nadelen. Het heeft zijn gevaren, laat ik het zo zeggen. Het betekent namelijk dat alle signalen, welke kanalen je kijkt op de tv, uh, hoewel dat niet direct geïntegreerd zal zijn door de tv, uh, wie je belt, met wie je faxt, computert, alles, dat dat vanaf dat moment digitaal is vastgelegd. Veel makkelijker op te slaan. Er is veel makkelijker schifting in te maken van wat slaan we wel op en wat slaan we niet op. En je kunt bijvoorbeeld van een complete stad of van een compleet land het gesprekkenpatroon bekijken. Als je een, een, een misdadiger oppakt, als overheid, kun je zeggen van met wie belde die misdadiger eigenlijk? En met wie belde zij weer? En met wie belden zij weer? Dan heb je wel een hoop onbelangrijke gesprekken. Maar als je, als je alle gesprekken, alle nummers die overeenkomt eruit haalt, dan hou je een kringetje over. Dan hou je namelijk het kringetje over waar die man in zat. Je kunt zelfs meerdere kringetjes overhouden, van hey, deze mensen bellen elkaar allemaal onderling, deze, mensen, deze persoon was dus de connectie tussen het kringetje van, die en het kringetje van en het kringetje van. Er zijn hele grote mogelijkheden om, om de bevolking gewoon in de gaten te houden en op een niveau wat, wat, wat veel mensen zich nog niet eens kunnen voorstellen. De Duitsers kennen dat, die hebben het uitgevonden, rastofaandoen, en dat maakt hele snelle, eenvoudige rastofaandoen wel mogelijk eerst in. En dat zijn dingen die... Ik, ik zeg niet dat ik tegen ISDN ben. Ik bedoel, ik zeg niet dat ik tegen digitale telefoonsystemen ben. Heerlijk, geef mij maar zoveel mogelijk digitale techniek om me heen. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat mensen zich de gevaren van zoiets realiseren. De, het, alleen al het gevaar dat alle telefoonbewegingen in een land in één computerbestand zitten. En dat dat gewoon door die massaopslag, door die, die computers, door die grote massageheugens... Je kunt op één schijf, op één, op één harddisk, kun je alle telefoonverkeer van een jaar kwijt, straks. Ja, dat, is, dat is heel benauwend. Het bevolkingsregister van een stad als Amsterdam, dat was vroeger een pand vol met papieren, een, een gigantische berg kaartenbakken. Als er iets misging, als de, als de verkeerde mensen aan de macht kwamen, zoals in de oorlog, dan kon je dat in de brand steken en dan was het weg. Dan kon er geen gebruik meer van worden gemaakt. De bevolkingsadministratie van Amsterdam nu kan in een aktekoffer En is op, op een hele hoop plaatsen en in een hele hoop bankkluizen gebackupt. Je kunt je dus gaan afvragen, willen wij absoluut onvernietigbare informatie, die ten alle tijden weer teruggehaald kan worden en die weer geraadpleegd kan worden. Willen wij het dat, dat die informatie nooit meer te wissen is? Dat, dat is een hele belangrijke vraag. Holland uit Duitsland heeft hacken ooit geformuleerd als een respectloze omgang met de techniek. Ik denk dat dat voor een hele hoop hackers en voor mij ook wel klopt. Als je over straat loopt, ik noem maar wat, je ziet een, een doosje staan waar kabels in zitten of waar kabels uitkomen. Dan, Mijn eerste reactie is niet van, oh, het doosje waar kabels in zitten. Mijn eerste reactie is, wat zit er in dat kastje, waar dient dit kastje voor? En als je in Amsterdam over straat loopt en je gaat daarop letten, dan zie je dat er hele, hele ladingen kastjes staan aan de gevel. En dan ga je, nou je weet op een gegeven moment dat er een bepaald model kastje van de kabel tv is. En dan zie je er eens een monteur mee werken en dan zie je dat hij maar één of twee sleutels aan zijn bos heeft hangen. Dan denk je van hé, die kastjes hebben kennelijk allemaal hetzelfde slot. Nou, de volgende stap is dan van zorgen dat je aan die sleutel komt en zorgen dat je al die kastjes zonder meer naar binnen stapt. En eens kijken, eens kijken wat daar nou, wat daar nou leuk is, wat, wat je daar kunt doen. Daar komen dus allemaal kabels uit de hele buurt aan en dan kun je mensen aan- en afsluiten. Nou, het is maar een hele simpele kick, het is maar heel even leuk, maar gewoon het idee dat je, dat, dat je daarbij kunt, dat je dat snapt. En zo zijn er lalingensystemen. Je hebt kastjes voor de telefoon... Uh, bij mensen thuis zijn allerlei leuke dingen gemonteerd. Je kunt, je kunt allerlei leuke apparaten... Het is niet alleen maar... Je merkt Het, het feit dat iemand het hack-instinct heeft... Merk je niet alleen maar aan, aan het feit of hij goed is met een computer... Of met een telefoon of met wat dan ook. Je ziet het aan, aan alles waarbij hij met techniek omgaat. Als een tv stuk is, is de eerste reactie is om er een flinke schop tegen te geven. Het is niet om een reparateur te bellen. En dan ga je dingen eens open schroeven. Je gaat kijken hoe die werkt. En dat... Ik heb het zelf wel eens zo gezegd dat hackers, dat waren de kinderen die toen ze vier waren met hun moeder altijd achter het draaiorgel stonden. En terwijl andere mensen er met hun mamie voor stonden. In America, you get food deep. won't have to run through the jungle and scuff up your feet. You just sing about Jesus.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 Across the mighty ocean in Charleston Bay. In America, every man is free to take care of his home and his family. You'd be as happy as a monkey a tree We're all gonna be an American Sail away Sail away We will cross the mighty ocean in just a day Sail away Sail away the magic ocean in the cast be just